Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Illegaal vuurwerk kopen op Insta is een makkie. Er geldt een vuurwerkverbod dit jaar. Kopen of afsteken mag dus niet. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Op Instagram, Snapchat en Telegram is een levendige handel in illegaal vuurwerk ontdekt het Jeugdjournaal. Ze spraken met een handelaar van 19. Het levert geld op. En het is ook gewoon een om te doen. Het levert het dan veel geld op? Vorig jaar met 8 maanden rond de 30.000, 40.000 euro. Wat voor mensen kopen dat dan? Uh, voornamelijk jongeren, jongens tussen de 14, 16 is de grootste doelgroep. Ja, jongens als 12. De politie maakt zich er zorgen over. Ze zitten elke dag urenlang al die accounts in de gaten te houden. In sommige vuurwerkverkoopgroepen zitten wel 10.000 mensen. Het wil nog steeds niet lukken met de gesprekken over de brexit. De EU en Groot-Brittannië zitten in een overgangsfase, maar de gesprekken zijn nu even op pauze gezet omdat ze er niet uitkomen. Veel tijd is er niet meer, want als er voor 31 december geen deal komt, heeft dat grote gevolgen voor de handel. Er mogen echt niet meer dan 30 mensen bij de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek zijn. Die had om een uitzondering voor Theater Carré in Amsterdam gevraagd, omdat de voorstelling met weinig publiek niet goed tot zijn recht zou komen. Maar de burgemeester wil het niet hebben. Als tweede land ooit heeft China het voor elkaar gekregen een vlag neer te zetten op de maan. Een onbemande maanlander was daar en stond op de kant die het verst weggedraaid is van de aarde. Daar zoekt hij stenen, zodat er op aarde onderzoek naar kan worden gedaan. Best bijzonder, vertelt deze Amerikaanse astronoom. rover or any kind of data het is een accomplishment. En het robotje wist dus ook een Chinese vlag op de maan te planten. Er stonden al vijf Amerikaanse vlaggen. De maanlander is nu weer onderweg naar aarde. Het weer nog. Het koelt flink af vannacht. Op sommige plaatsen kan het zelfs een beetje vriezen. Morgen ook niet best. Met regen en in het noordoosten zelfs natte sneeuw. Het wordt vijf graden. Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. That news. See it. Every kid. How could you deny this reach? I, I, I, this reach. How could you deny this reach? Any talk to song?